12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. ING-topman Ralf Hamers ziet geen reden om het beleid van zijn bank te veranderen. De aandeelhouders van ING trokken vorige week de steun aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in... omdat ze ontevreden zijn over de rel rondom zijn salaris en de witwasaffaire. Daarvoor kreeg de bank een megaboete. De Hamers ziet de kritiek van de aandeelhouders juist als een aanmoediging... om het ingezette verbeteringsprogramma door te zetten. En vanochtend maakte ING de cijfers over het eerste kwartaal bekend. De winst kwam uit op 1,1 miljard euro. Een daling van 9 vergeleken met een jaar eerder. De NPO maakt voor het salaris van Matthijs van Nieuwkerk geen uitzondering. De directeur van BNN-Vara wil dat wel... omdat hij bang is dat de presentator anders naar een commerciële omroep vertrekt. De NPO vindt ook dat Van Nieuwkerk van zeer grote waarde is... maar zegt dat er door de maatschappelijke en politieke discussie... geen uitzondering kan worden gemaakt. Volgend jaar mag Van Nieuwkerk niet meer dan 190.000 euro per jaar verdienen. Maar weinig Nederlanders kennen de lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen. Op de vraag wie de VVD-lijsttrekker is... noemde bijvoorbeeld 10% van de VVD-stemmers Frans Timmermans. Maar die is van de VVD. Uit het onderzoek van ENO Research blijkt verder dat mensen vinden... dat de EU zich vooral moet bezighouden met grote onderwerpen... zoals klimaat en migratie. En springruiter Ian Miller stopt op 72-jarige leeftijd... met internationale wedstrijden. De Canadees die deed in totaal tien keer mee aan de Olympische Spelen. Dat is een record. In 1972 deed hij in München voor het eerst mee. Zijn succesvolste editie was in 2008, toen hij zilver won... Miller werd in zijn 47-jarige carrière 12 keer Canadees kampioen... en won twee keer de wereldbekerfinale. Hij stopt niet helemaal met de paardensport. De komende tijd gaat hij op zijn eigen boerderij paarden opleiden... en jeugdrijders coachen. Het weer nog. Later vandaag meer bewolking. Dan kunnen er ook pittige buien over het land trekken, soms met onweer. Het wordt voor de buien uit 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Z Z Z ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Z ZFM! Easy. Buiten. Dus, uh, bijna Heerlijk, hè? He? Ja, ja, ja, bijna een nacht ja, een Beetje klusjes doen in huis. Ja, lekker. Vooral, ja. vooral binnen blijven. Ja, lekker liggen ik, op de ik, bank. Ik hoop dat straks mijn schotmobiel nog staat, want ik heb hem illegaal geparkeerd. Huh? Hoe bedoel je illegaal geparkeerd? Nou, Waar ik, heb je neergezet? Station, Bij iemand binnen? Nee, in de, st <laughs> de stations al. Oh. Ja, ik weet niet of hij daar mag staan mag. Natuurlijk. Nee, weet ik niet. Ach, jezus, die wordt weggeslepen. Ja. Met zo'n grote sleepauto. Ja, moeten ze helemaal sleepauto laten komen. Hè? Ja, ja, ja. Maar ja. In, in Haarlem kost dat 3,500 hè? Je oh. auto wegslepen. Zou dat voor je scootmobiel ook zijn? Ik zou het niet weten. Maar ik ben toch ja. niet... Nog... Mm. We hebben in Beverwijk geen overdekte parkeerplaats voor die dingen. Schandalen. Ja, dat dus, vind ik ook. Dus als je terugkomt van je reis... Kan je nog uh, op een op natte een, op een, op een zitting gaan zitten ook. Precies. Dus, nah. dus ben ik illegaal bezig. Dat kan wij mij schelen. Doe het gewoon. Ja, heb, voor... je, heb, je, heb je wel eens bij de gemeente aangevraagd... voor een, uh, een scootmobiel dakje? Ja. ja, een speciaal dak. Nee, bij de, bij de, nee, kan toch? Dat ze een afdakje maken daar? Nou, ze zijn in Beverwijk... hebben ze, hebben, Beverwijk hebben ze wat dat betreft een fantastisch beleid. Ze hebben voor miljoenen... Hebben ze een ja. fietsenkelder laten... Uh, Maken. Ja, ja, dus een ondergrondse fietscamp. Ja, maar... En daar dat... mogen scooters dus niet in. Dat, dat kan ik me nog iets bij voorstellen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ze zouden hem oorspronkelijk dus toegankelijk maken voor scootmobielen. Zodat ja. je er straks. Maar dat hebben ze dus ook niet gedaan. Er zit nu zo'n gewoon soort zo trap voor waar je dan met je fiets wel af kan. Ja. Dan met je scootmobiel. Dus. En, en heb je daar wel eens over gereageerd? Over... Oh ja. Oh, maar dan nou, krijg je geen. Uh... Nee. Nul op rekest. Wat raar. Ja, meneer, het is nu al gebeurd. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik vind het goed. Ja. Zet ik me gewoon lekker illegaal in de season. Waar zijn we mee bezig? Nee, we moeten bezig zijn met dit radioprogramma. Met zo'n oh voort. Ja, ja, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Wat middag, gezellig luister, dat luister, u luister, weer luister, bent. Je nou, nou ja, ik zit gezellig, alleen maar naar ja, jou te ja, kijken. Ja, ik denk ja, gezellig, alleen maar dat ja, jij hier ja. je bent. Maar er zijn nog veel meer mensen. Wat gezellig, hè, jongens? Ja, leuk, hè? Ja, lekker binnen met dit weer. Lekker luisteren lekker naar de radio. Of, of kijken, hè, via het ja, internet. En dan kan je ja, ons wel. ook nog een beetje zo zien dat mm. we lekker bezig zijn. Ja, lekker Zal even bezig. Zelf bezwaaien, daar. Ja. Lekker bezig. Ja, lekker bezig. Wij zijn lekker bezig, ja. Nou, zullen we dan maar een 3-in-1 doen? Ja, um, weet je, ik heb zo een drie in 1 meegenomen... dat ja. ik denk van, uh, pak je stofdoek en uh, je en je op. Ga lekker wat doen, want ja, met deze muziek ga je als een speer. Is dat zo? Ja, wow, ik wat? heb drie nummers uitgezocht van die ga je ook. Ga doen, Frans Bauer? <laughs> ik denk dat ik dat al buiten had staan. Oh. Dat laat jij niet toe. Nee, nee hoor, ik heb gedacht. Gekozen... Nee, dan hou ik de knop dicht. Godsam, houd toch je mond een keer? Ik wil elke keer aankondigen wat er komt. Gaat hij er weer doorheen met zijn knop? Uh, een 3 in 1 van de OJ's. Swing it out, man. Van wie? OJ's. OJ. OJ. OJ. OJ. 3 in 1 in 1. they do.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 Ja, en dat was dan een 3-in-1. Een, een hele lange, hij is nog niet afgelopen hoor. Maar ja, in verband met de tijd, het is een nummer van 10 minuten geloof ik. De, nou, 7. Nou, nou, maar ja. dat was inderdaad wel weer een hele lange ja. Ja, dat is altijd die dolle ja. hè. Altijd weer wat langer. Vooral Zo. als het over geld gaat hè. Ja. Love of money. Ja, ja. Dan blijft we wel even hangen hoor. Goed, de OJ's dus, een, band die, uh, een groep uh, jonge mannen die uh, meeliften in de, tijd, in de tijd van de Philly Sound, Campbell en Huff producties. Philadelphia Sound, zo heette het eigenlijk samen met bijvoorbeeld Three Degrees, Billy Paul, Harold Melvin in de Blue Notes en nog veel meer van uh, dat Fries. Goed, de OJ's dus. Maar uh, we gaan het eventjes uh, onderbreken, of tenminste afbreken. Want uh, we hebben een uh, belangrijke dame aan. Uh, nou, dat wil je wel stellen, ja. Het is niet mijn zus, maar ze heet wel hetzelfde. <laughs> <Nah. laughs> Suzanne heet ze. <laughs> ja. Maar ze heet ook Jansen. Dus ik ook. Oh, dat is waar. Ach je, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk weet je dat het niet eens tot me doordringt. Ja. Is het er, er wel? Ben je er nog, Suzanne? Oh, ik ben er. Ja. Ja. Je staat even te luisteren naar de familiebanden die je eventueel zou kunnen ik zat te hebben. Luisteren, yes. <laughs> Hi, Suzanne. Suzanne Janssen, dames en heren, hebben we aan de telefoon. Uh, Suzanne van het Amsterdam Beach Hotel en het restaurant App ⁇ Vloed. En uh, dat straks niet alleen, want je hebt nog een functie op de schouders genomen. Kun je ons in het kort vertellen uh, waar je op dit moment en met wie je daarmee bezig bent? Uh, ja, wij... Uh, even kort gezegd, vorig jaar... hebben Marcel uh, Buzener van uh, Rabbel... Brigitte van eigen van het Wapen en ik... een evenement neergezet uh, tijdens uh, Pride at the Beach. Ja. En uh, dat was zo goed bevallen, de samenwerking... dat ik dacht, misschien kunnen we het plannetje... wat ik heb, ook eens gaan uitwerken. Ja. En uh, dat gaat inderdaad uh, dit, uh, deze zomer gebeuren... op 15 juni. Ja. Um, en ook in Samenwerking met Stichting Evenementenplatform. Dus we zijn met vier partijen die uh, dit evenement gaan neerzetten. Um, genaamd Vrienden van Zandvoort Live. Ja. En uh, wat ik zei, gaat plaatsvinden op zaterdag 15 juni... Ja. op het Badhuisplein... Dat is bij en... jou voor de deur, hè? Bij de rotonde, ja. zeg maar. Ja, dat is Tot het Voor Het Wallet casino uh, tegenover het hotel. En ja. Uh, nou ja, we zijn, in, uh, uh, we zijn er druk mee bezig. Ja, en het leuke is uh, dat collega Roy het daar met jou over gehad heeft. En uh, die heeft gezegd... joh, Susanne gaat elke week een gesprekje voeren met ons op de radio. En dan gaat ze iedere week een uh, artiest bekendmaken die gaat optreden tijdens het Vrienden van Zandvoort Live. Klopt. Uh, ja. Nou, dan, dan is dit de eerste keer. Maar je hebt uh, via de social media al twee artiesten bekendgemaakt. Dus ik hoop dat wij als, uh, als binnenkomer, als entree... ook twee artiesten van je mogen horen... die uh, deel gaan nemen aan dat mooie evenement wat jullie neer gaan zetten... Yes, dat. Uh, dat uh, even kijken. Wij hebben er nu twee inderdaad bekendgemaakt. Ja. We willen het daar ook bij houden. Dus nog ja, nee, de vol die komen de volgende keer weer. De volgende. We <laughs> hebben um, op het podium, uh, tijdens Vrienden van Zandvoort Live, hebben we Wendy Moore. Wendy die heeft nog niet heel lang geleden een um, CD-release of een, uh, een nummer-release gedaan bij Café Anders. Ja, Fake Friends, hè? Ja. Friends. Uh, zij, uh, ze zingt, uh, ze maakt haar eigen liedjes. En uh, dus, uh, nou, ze is Zandvoort, wat willen we nog meer? Ja, zo is het. Dus die, uh, die komt uh, op het podium uh, tijdens dit evenement te staan. Helemaal leuk zeg. En uh, de ander, weer even, iets heel anders qua genre ook, is uh, onze Luna. Heyy die bekend is van, nou, onder andere Bailando. Ja. En um, ook heel erg bekend is onder het Duitse publiek. Uh, want wij, wij hebben natuurlijk veel Duitse toeristen in dat Zandvoort. Dus ja. wij vonden ook uh, dat Luna ook uh, wonend in Zandvoort... een plek moest krijgen op het podium. Absoluut, want het, daar gaat het natuurlijk om, hè, vrienden van Zandvoort Live. Uh, het gaat om artiesten die uh, in Zandvoort wonen of vanuit Zandvoort... Uh, begonnen zijn of uh, in Zandvoort geboren zijn. in ieder geval een band ja. hebben met Zandvoort, hè? Ja, ja, dat ja. Helemaal... Nou, ik denk dat je met deze twee namen al uh, heel wat moois in huis uh, hebt gehaald. En uh, hoe, hoe, hoeveel tijd gaan zij ongeveer doorbrengen op het podium? Um, dat zal rond 45 minuten zijn. Zo. We zoveel mensen hebben. Ja. Het evene evenement begint ook om twee uur middags en zal om half één uh, s'avonds klaar zijn. Ja. Uh, dus we hebben wel wat tijd, maar we willen wel ook veel mensen op het podium hebben staan. Ja. Maar ze moeten ook de tijd hebben om iets van zichzelf te kunnen laten horen. Ja, nou ja, 45 ja. minuten is een mini-concertje hoor. Ja. ja. Ja, toch? Ja. Ja. Nou ja, Suzanne, helemaal leuk. En ik vind het geweldig dat wij af en toe ook van jou via de radio te horen krijgen... wie er allemaal mee gaan doen. Dus ik hoop dat we je volgende week rond deze tijd weer mogen bellen. Zeker. Om te leuk. weten te komen wie de volgende artiest gaat zijn die, uh, die op het podium komt te staan. Gaan we doen, Dan gaan we afspreken. Hartstikke mooi. Suzanne, ik, uh, ontzettend bedankt uh, zover... En uh, we bellen volgende week weer. En uh, succes met de organisatie. Dankjewel. Oké, okay, tot volgende week. Tot volgende week. Doeg. Dag Susanne. doeg. Artiest in het licht. Please release me, let me go For I Ja, wij noemden hem onder elkaar... Uh, wij noemden hem onder elkaar spottend in de tijd Dagobert Huppelding. Maar, uh, Waarom Dagobert? Ja, dat uh, vonden we leuk. Oh. <laughs> ik, was nog, ik was in die jaren ook zeer pissig op hem hoor, op die, op die Engelbert. Want hij, Waarom? Hij, nou, hij is er de, de verantwoordelijk voor dat één Beatles single niet op nummer één kwam. Hè? Ja. Dat, dat, dat Stond is... hij toen op nummer 1? Ja, met dit en, nummer wat u net ja. hoorde. Ah, ja. ja. Nou, ja, ja. Nou, ja. ja. ja. Nou, of zijn, dan we, hebben de Beatles hun nummer op een verkeerd moment uitgebracht, ja. of nou, ze hadden nou, beter hun best we, moeten doen. Nou, ja. nou wij ja. waren als Beatles-friends behoorlijk kwaad op. Ja, van, nou, maar. baas boven baas, ja. hè? Ja. ja. <laughs> Engelbert <laughs> Humperdinck. Artiesten... Artiesten... artiesten, artiesten artiestenamen van... Goed, wat een naam zeg. Arnold George Dorsey. Zo heette hij. Die. Ja, die naam had al gehouden, had hij zeker geen hit gehad. Nee, dan, was het, dan hadden de Beatles ingezet. Ja, ja, ja, ja. Madras, <laughs> India, werd hij geboren op 2 mei 1936. Dus het figuur is vandaag 83. Oh, 83. 83? Ja, 83. Zal die nog net zo knap zijn als toen? Nou, ik moet de foto kijk. Nee. Nee? Jammer hè, dat we dat niet even kunnen laten zien aan de mensen. Nou, ik moet ja. op Wikipedia kijken, daar staat een oh, foto. Oké, okay, nou, Van... kijk maar even. Goort, genie... nee, dat ziet er niet meer uit. Eh, Brits popzanger <lacht> in het uh, easy listening genre, zal ik maar zeggen. Groener. En um, nou, Arnold Dorsey werd in India geboren. Ja, zijn vader was onderofficier. Niet eens officier, maar nou, minst ik Onderofficier nog wel. Dat je dan kwam toch en... nog op nummer 1 kan schoppen. Hè? Ja. ja, in de British Army. <laughs> uh, die vader die kwam uit Wales en zijn ja. moeder uit Duitsland. Oh. Een nou. oh, combinatie. <laughs> bij, zeg. bij elkaar geraapt zootje. dus. <laughs> <laughs> Het gezin, inclusief negen broers en zusters. Oh, ik heb, hem, ik heb niet stilgelegen, die man. In India. En. Um, Verhuisde in 1946 naar Leicester in Engeland. En hij werd omstreeks 1955 saxofonist in nachtclubs. En later werd hij zanger. Of zanger. Ja. Hij uh, trad tien jaar op onder de naam uh, Jerry Dorsey. Maar om zijn succes te vergroten... nam hij op zeker moment de opvallende ja, ja, naam ja, ja. Engelbert Humperdink En dan ineens aan. streef je de Beatles voorbij. Je ziet het, hè? Wat een ja. naam. Wat is in een name, maar ja, Wat is in name, <laughs> maar daar is toen nog wel wat om te doen geweest. Oh? Want Engel de Engelbert Humperdink, ja. dat was een gepikte naam. Huh? Want, Wie heette er dan al zo? Nou, er was ook een... <laughs> Let u even op aan de deur. dames en heren. Uh, Engelbert Humperdinck was, was een Engels klassiek componist. En de nazaten van... Uh, die waren die, niet blij natuurlijk. Die waren niet blij dat nee. zo'n uh, kroener ineens... Uh, ja, met, met hun, hun, va hun, naam hun vaders naam, naam ja, door ging. Hun naam bezoedeld Ja, no, dat Kan niet zo. Ja, ja, Goed, Engelbert ja. Humperdinck, hij is dus 83 geworden. 83. En we laten hem nu vrij. We releasen hem gewoon. Ja, ja. Ja, ja we releaseen ja. hem Ik nu. zou het doen, ja. ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dank u wel, meneer. Um, dinsdagmiddag 7 mei 2019. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan vergadert de Welstandscommissie... Uh, informatie daarover, over de agenda en de vergaderlocatie... kunt u op 7 mei tussen 9 uur en 11 uur telefonisch opvragen... bij Omgevingsdienst IJmond. Telefoonnummer is 0251-263-863, dus dinsdagmiddag 7 mei. Vanaf maandag 6 mei, heel leuk, dan herstart of start, net hoe je het noemen wilt, de les Rollator Wandelen in Zandvoort. In deze les wandelen de deelnemers onder begeleiding 30 minuten in de omgeving van het start- en eindpunt, ontmoetingspunt, het Juttershad. En na afloop drinkt de groep gezellig een kopje koffie of thee. Maar nieuwe welkom. Nieuwe deelnemers zijn uiteraard van harte welkom. Het, um, het, het rollator wandelen vindt elke maandag plaats van half twee tot twee uur. Uh, de groep uh, uh, kan een kopje koffie of thee voor eigen rekening drinken. En het start- en eindpunt van de wandeling, nou dat zei ik net al, is ontmoetingspunt Juttershart... aan de burgemeesterna Wijnlaan 102a in Zandvoort. En mocht u vragen hebben hierover, kunt u contact opnemen met Christopher Manuputi 023 30 40 700. ProRail heeft de afgelopen week acht geurzuilen bij de twee spoorwegovergangen in Zandvoort geplaatst. Omdat de zuilen de geur van leeuwenpoep afgeven, blijven herten uit de buurt van het spoor. Zo is het idee. De afgelopen maanden is uitvoerig getest of de geur van leeuwenpoep herten op afstand houdt... en daarmee het risico op aanrijdingen wordt beperkt. De methode lijkt effectief, want steeds nadat er poep... rond een spoorwegovergang was gesmeerd... bleven de herten instinctief uit de buurt. Zelfs burgemeester Niek Meijer is... Uh, oh nee, er staat niet zelfs. Ook burgemeester Niek Meijer is sinds begin dit jaar... overtuigd van de preventieve werking. En hoewel hij het geen definitieve oplossing... voor de hertenproblematiek in het kustdorp vindt liep hij in januari zelf met een emmer en een schepje langs de rails... om her en der een hoop leeuwenontlasting neer te kwakken. Inmiddels is ook ProRail overtuigd van het nut... en heeft de spoorbeheerder acht zuilen geplaatst. Nou, dat is bij de dorpsbewoners niet onopgemerkt gebleven. Zo blijkt uit reacties op Facebook. Ehm... Um, ook uh, wie de palen over het hoofd ziet, kan er niet omheen. En uh, dat, dat volgens een vrouw dat was dat wat ze rook toen ze het spoor overging. Uh, want dat was hetgeen wat ze rook. Daar, uh, nou ja, okay. Of de palen net zoveel effect gaan hebben als de verse leeuwenpoep, dat is nog de vraag. Want ook rond de palen zijn toch inmiddels alweer hertig gespot. Nou, uh, we gaan het volgen. Het college van uh, BNW heeft haar goedkeuring gehecht aan het namenmonument... dat het huidige, veel kleinere monument ter gedachten is van de Zandvoortse Joden... die in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd zijn, moet gaan vervangen. Er is een oplossing gevonden om het gedenkteken op dezelfde plaats... op de hoek van de Jacques-van-Heemskerkstraat... Dr. Johan G. Metzgestraat te laten verrijzen. Het namenmonument krijgt alle namen van de 306 weggevoerde... Zandvoortse Joodse inwoners die geen graf hebben. Zij kunnen hierdoor geen eeuwige rust hebben... en daarom is een comité hard bezig om voor hen alsnog... via een gedenkteken eeuwige rust te schenken. Het trottoir wordt door het monument een stuk smaller... en daar is het college niet bepaald een voorstander van... Dus Berendsen stelde voor om met de VV1... de Vereniging van Eigenaren van het aangrenzende appartementengebouw... in overleg te gaan om het monument een paar meter richting zee te plaatsen. De grond die daarvoor nodig is, is namelijk hun eigendom. Het trottoir wordt dan door de uitstekende Ark van Noach... waar de tora-rollen in de verwoeste synagoge bewaard werden, niet smaller... En dan hoeven er ook geen parkeerplaatsen te verdwijnen. Overigens uh, is het uh, comité voor het oprichten van het nieuw namenmonument... nog steeds op zoek naar uh, donateurs en sponsors. Want het gaat een heleboel geld kosten. En ze zijn nog niet in het bezit van het benodigde geld. Dus uh, mocht u dit uh, idee ondersteunen, schenkt u dan alstublieft een bedrag... klein of groot, liever groot natuurlijk... aan het uh, Zandvoorts-Joods-Comité. Vandaaruit gaan we even naar het programma van de dodenherdenking. De gemeente Zandvoort nodigt u uit om samen met hen en vele anderen... een van de herdenkingsplechtigheden bij te wonen. Vrijdag 3 mei beginnen de plechtigheden... Om 12 uur is de herdenkingsbijeenkomst bij het Joods Monument, inclusief een officiële bloemlegging. Het monument staat op de hoek van de J van Hems, Hemskerkstraat en dochter, dokter Dr. J.G. Metzgestraat. en tijdens de plechtigheid wordt het verkeer door de politie op afstand gehouden. Overigens is het zo dat voorafgaand aan deze herdenkingsbijeenkomst om 11 uur, dat is dus morgenochtend 11 uur, uh, hebben wij eerst een uur prachtige uh, Joodse muziek... in aanloop naar de herdenking. Zaterdag 4 mei... dan is om 7 uur de speciale herdenkingsbijeenkomst... in de Protestantse Kerk. Om half acht begint dan de stille tocht. En de looproute is vanaf de Protestantse Kerk... vanaf het Kerkplein... via het Raadhuisplein de Haltestraat uit daarna oversteken en de verlengde haltestraat inlopen... over het spoor, vervolgens de Vonderlaan in... en aan het einde van deze straat rechtsaf de Valennepweg in. Hierna recht doorlopen naar het herdenkingsmonument... aan de rotonde van de Valennepweg-Lineënstraat. De kerkklokken zullen luiden van kwart voor acht... tot 30 seconden voor acht uur. En vanaf acht uur is er twee minuten stilte. En na de stilte brengt de trompetist de last post ten gehoren. Om drie minuten over acht is de officiële bloemlegging... en volgen er voordrachten. En daarna is er gelegenheid om bloemen te leggen. De zeeweg zal in verband met uh, de plechtigheden... vanaf acht uur afgesloten zijn. Uh, er is dan een stille tocht van de gemeente Bloemendaal... naar de erebegraafplaats in de duinen achter de zeeweg...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 Tja, het is op deze donderdag bewolkt. En later vanochtend en zeker vanmiddag trekken er vanuit het westen enkele buien over de regio. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 13 tot 14 graden. Vanavond trekken de buien naar het zuidoosten weg en vanuit het noorden klaart het geleidelijk op. De temperatuur daalt naar 6 graden. Morgen tot en met zondag, bevrijdingsdag is het koud meiweer. De zon schijnt geregeld, maar het komt in het weekend ook tot buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. De temperatuur stijgt naar waarde rond de 10-11 graden. Maar zaterdag wordt het niet warmer dan een graad of 9. Voor het gevoel is het zaterdag dus maar 4 graden en zondag 6 graden. Dus eh, pak die winterjas maar weer uit de kast. Dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. Trees Well, Latin has it When the rains come down All the worms come up Was dit nou weer? Dit was uh, Cosmo Sheldrake. Wie? Met, uh, Co <laughs> Cosmo Sheldrake. Nooit van en het hoorden. liedje, he Nee, dat dacht ik al. En het liedje heet The Mos. Oh. Ja. Nou, dat is prachtig. Mooi, hè? Ja, schitterend. Ja, ja, ja. Ja, ja de mos. Ja. Weet die vriend ook weer? Cosmo Sheldrake. Nooit van hoorden. Nee, dat is duidelijk. <laughs> In het licht. Beauty. Ja, wat een triest verhaal. Het is mijn feestje en ik huil als ik wil. En zo, omdat een vriendje met een ander meisje... Tjonge, jonge, jonge, wat een drama kun je toch meemaken in je leven. Huh? Zo is dat. Um, de dame heet Leslie Gore, dames en heren. En, um, of uh, eigenlijk heet ze oorspronkelijk Leslie Sue Gore. Geboren in New York 2 mei 1946. En daar ook weer overleden. Op 15 februari 19, eh, 2015. Nou, ze heeft er net de 70 niet gehaald. En eh, Leslie Gore. Nou, dit was een van haar grootste hitjes. It's my party. Ik heb er nog één. En dat is een uh, wat actuelere. Uh, actuelere dame. Uh, die ook jarig is vandaag. Dus nog één artiest in het licht. En dan. Uh, <middels> hebben we dat ook weer gehad. Artiest? In het licht, Lily Allen. Ellen, zo heet ze. En uh, eens even kijken, uh, even, ik zal er nog even wat even over, over, over vertellen. Nou, um, Lily Ellen, dus ja, ze heet uh, Lily Ellen. En dat is de dochter van Keith Ellen. Ja, nou wie dat is, weet ik niet. Maar goed, ze heeft een oudere zus, een jongere zus en ook nog een broer, Alfie Ellen. Ja. Over de laatste gaat uh, het liedje Elfie dat zij geschreven heeft. Zij volgde les aan dertien verschillende scholen. En toen ze op haar veertiende naar de koerschool moest, liep ze weg. Ja, had ze geen zin in. En op haar vijftiende ging ze definitief van school af. Nou, haar debuutalbum All Right uh, Still verscheen op 14 juli 2006. En ze haalde haar inspiratie naar eigen zeggen... Uit de muziekcollectie van haar ouders. In april 2008 gaf Ellen twee nieuwe nummers vrij op haar MySpace pagina. Um, dus, nou, ze is dus jarig vandaag. En uh, even kijken, stond nou de datum van de geboorte erbij? Of stond dat er nou niet bij? Uh, nee, dat stond er gewoon niet bij. Nou, we weten dus alleen dat ze jarig is vandaag. Nou, en de datum van geboorte dat staat er niet bij. Of toch? Ja, toch wel. 2 mei 1985. Dus, meisje is 34 geworden. Nou, dat is een mooie leeftijd, toch? Vind ik wel. Uh, nog één plaat en dan gaan we naar het NOS Journaal. En die ene plaat is de nieuwe single. Ik heb hem gisteren ook al gedraaid, maar ik vond hem zo leuk dat ik laat hem vandaag nog een keer horen. De nieuwe single van Bruce Springsteen. Hello Sunshine. Had enough of heartbreak and pain I had a little sweet spot for the rain For the rain and skies of gray Hello sunshine won't you stay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 14 juni aanstaande, en dit was dus alvast een voorproefje. De nieuwe single dus van Bruce Springsteen, de Boss. Nou, het smaakt er dan meer. Ja, het schijnt, een heel, mooi album, het schijnt een heel mooi album te worden. Ja. Thuis opgenomen, grotendeels in zijn eigen uh, home studio opgenomen. En zo er schijnen zo? ook uh, heel veel bekende mensen aan mee te gaan werken. Dus oh, okay. luister en huiver, 14 juni komt het album uit. En nou ja, u mij kende de want weet u dat ik daar ongetwijfeld veel aandacht aan mag besteden? Aan dit prachtige, deze goede artiest. Wij gaan naar het Nationaal van uh, 1 uur. Tot zo!